Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De NS mag al voor twee jaar een toeslag invoeren voor reizen in de spits. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief van de Tweede Kamer. Hiermee zou het bedrijf de drukte in de spits kunnen wegwerken, is het idee. Naast de spitsheffing mag NS ook op drukke trajecten hogere prijzen gaan vragen. Bijvoorbeeld om meer of langere treinen in te kunnen zetten. Of de NS ook daadwerkelijk de prijs omhoog gaat doen, weten we niet. Maar als ze het willen, hebben ze daar dus nu toestemming voor. De Groninger van 18, die zaterdag tijdens de voetbalwedstrijd bij FC Groningen tegen NEC een beker tegen de grensrechter aangooide, heeft een stadionverbod gekregen. Dat schrijft de Groningse club op hun site. Of FC Groningen ook een boete krijgt van de KNVB weten we nog niet. Maar de club zegt wel dat als die rekening komt hij gelijk naar de bekergooier gaat. Wil straks nog boodschappen doen bij de Albert Heijn? Let dan even op. Het kan zijn dat je veel lege vakken tegenkomt. Medewerkers in de distributiecentra van de winkel staken voor meer loon. En daarom wordt er vandaag nauwelijks gewerkt, vertelt Harry, die ook vandaag in het slechte weer actie voert. Uh, op het moment wordt er uh, niet georderpikt en uh, ja, niet geladen of mondjesmaat. En uh, ja, er wordt niks gelost. Door de actie worden vooral veel versproducten niet aangevuld. In Chinees dierennieuws, in een dierentuin daar zijn zes witte babytijgers geboren. Dat is bijzonder, omdat er normaal gesproken maar twee jonkies uit de buik van een Bengaalse tijger komen. En ook de kleur van de tijgertjes is bijzonder. In het wild worden nauwelijks witte jongen geboren, omdat dit alleen gebeurt als twee witte tijgerouders met elkaar paren. Daarom worden ze gefokt, maar dat is niet goed voor de gezondheid van de dieren, leggen ze uit bij het Jeugdjournaal. De witte tijgers zijn snel ziek en hebben allerlei problemen. Hoewel ze in deze dierentuin dus erg blij... Blij zijn met het babynieuws? Zijn dierenbeschermers dat niet? De dierenbeschermers willen een wereldwijd verbod op het fokken van de witte Bengaalse tijgers. In Europa is al zo'n verbod. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht kan er een buitje vallen. Morgen in de ochtend ook buien. Verder is het bewolkt met af en toe een zonnetje voor maximaal 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Amsterdam Utrecht tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. A4 Amsterdam Den Haag tussen Sloten en Schiphol tien minuten extra. A5 Hoofddorp Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raastorp een kwartier vertraging en dat komt door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie.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 doodleuk dat, dat het uh, grammaticaal allemaal klopt. Hè? Dus uh, deze Mat van Berkel, die, schuint, uh, die schijnt daarachter uh, te schuilen. Achter deze oene oemlaut. En alle mijn vrienden maken kunst. Dat is de strekking van het verhaal. Um, maken jullie ook kunst? Jongens, of niet? Dan heb ik het over de, de mannen van T-Rex, want die staan hier uh, toch ja. tegenover. Onze uh, gitarist is heel goed in kunstig tekenen. Kunstig tekenen. En die kan heel artistiek uh, T-Rexjes uh, overal uh, ah, ja, planten. Ja, ja. Uh, uh, zien wij dat terug ook in het artwork, uh, Marlijn? Uh, nog niet. <laughs> <laughs> is, ja. Nee, ja. de artwork van de, van de plaat was nog gemaakt door uh, Emily, onze uh, bassiste. Ja. Maar ja... Aangezien ze ermee is gestopt, dan zal toch iemand anders de volgende artwork moeten doen. Maar dat is niet voor jou weggelegd, of wel? Misschien wel. Hele kunstige t tekenen. Dat kan jij. Kijk, we de muziek. Noem het de muziekkunst. Ja, muziek is in principe kunst, dus wat dat betreft wel. Ja, moet het geen kunstje worden, jongens, of niet? Nee, nee. Als het een kunstje wordt, dan, uh, nee, dan ben je ja. net een hondje die in, uh, het morgen gaat zitten ja, uh, ja. en uh, ja. geeft poot, uh, heel gitaar, zo nee. nee. nee. um, Nou, is dat album hebben jullie vorig jaar uitgebracht, uh, toch? Ja, zeker. Ja. Um, hebben jullie ook nog wat optredens uh, daarbij gedaan om dat album een beetje onderdanig te, te brengen, of is dat beperkt gebleven bij een aantal optredens, of niet? Ja, kijk dan meestal Jeroen eventjes, denk ik. Uh, we hebben hem ja. zo uh, uitgebracht in het complex, in het jongerencentrum van Waard. Dat is een Complex, uh, ja, jongerencentrum. Dat, complex, dat is onze thuisbasis, zeg ja. maar. Ja. En daarna hebben we ook uh, eigenlijk uh, vrij snel gespeeld uh, in Smaf was het voor, zeker? ervoor, zeker? Ja, daarvoor. Ja, we hebben niet zo heel veel optredens gedaan, want um, Jeroen werd toen ook nog eens vader. Oh ja, nou ja, kwam ja daar kwam ook dat nog eens de bij. Nou, dus. ja. als, als band werden wij vader van een album. En als persoon werd hij ook nog vader van een kindje. Ja. Dus ik, ik moest een ah, stapje ja. terug doen op dat moment. Ja. Hè? Ben je, uh, over het algemeen, uh, jullie maken dus alternative rock. Dat is de beste beschrijving. Ja. ja. Uh, kunnen jullie daar ook al jullie energie en frustratie in kwijt? Ah, ik zeg ja. Voor zover. Uh, refer, uh, ja, als ik even naar Supergaaf uh, kijk, dan uh, zit daar. Uh, ja, dat wil ik, ik net zeggen. Als je ja. super gaaf hoort, uh, dan gaat er genoeg in volgens mij ja. aan uh, frustratie. Ja. Is dat een uh, fijne uitlaatkleppen als je dat dan hebt? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Uh, want, uh, want ja, ik ga ervan uit dat jullie nog iets naast de muziek moeten doen om de schorsteen te kunnen uh, laten roken denk ik. Ja precies. Je moet ja. ook brood op de plank. Ja. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Want uh, het is toch altijd wel al een beetje lastig, want ja, als je een drukke baan hebt dan moet je toch op een gegeven moment… Nou… Ja, je, je, je moet het apart houden. Ja? Je, hebt, je hebt je werk en uh, je, hebt, uh, je hebt de band. Uh -huh. Ja, Dat moet je gewoon uh, apart houden van elkaar. En ja. Gelukkig hebben we allemaal nog uh, een baan waarbij we niet s'avonds uh, hoeven te werken. Ja. Dus we kunnen gewoon, s'avonds uh, hebben we de tijd om te oefenen en uh, om samen te komen. Ja, maar, waar doen jullie dat overigens? Ja, ja, wij doen gewoon wekelijks wel repetities. dat ja, en, en dat gaat gewoon goed eigenlijk. zijn ja. ja, gewoon elke keer eigenlijk wel. Ja, ja. sinds dat thema er is. Nu denk ik twee maanden denk ik. Ja. We echt non-stop uh, elke week wel geoefend. En ja. soms ook thuis zelfs. Thuis? Ja, dus, ja, ja, ja, zelfs dat we een keer gedaan. Is, is, uh... is er genoeg ruimte om ook uh, thuis te repeteren? Zonder nou, dat de buren uh, beginnen te bonken op de muren. Omdat jullie nou, nogal lawaaiig kunnen is het zijn. Meer om uh, samen het nieuwe lied te schrijven. En om maar natuurlijk een beetje in te werken. En ja, enthousiasme ja. is er echt heel erg. Uh, ja. Dat wil ik wel bij zeggen. En dat, daar worden wij ook weer nog meer gemotiveerd van. Dan, gaan, dan ga je gewoon met heel veel plezier naar zo'n oefenruimte. Ja. Dan ga je met plezier ook zo één of twee keer in de week repeteren... als je even verder bent. Ja. Oh. En uh, sinds de Constant Timen uh, heeft hij ook een beetje zijn punk... Uh, leven aan ons uh, overgegeven. <laughs> en uh, we, we merken wel dat we iets... Uh, wat rauwer zijn geworden... sinds hij erbij is. Vooral textueel dan. Ja, ah, okay. ja want Het is wel zo, wat, tenminste zo zie ik het wel... Van het nieuwe liedje is wel rauw... Ja. maar het heeft ook wel weer wat vrolijkere elementen... Wat wij, waar we ook helemaal bij het begin nog wel eens wat van hadden. Oh. Goed, we gaan uh, zo dadelijk uh, nog, uh, nog het uh, derde set uh, van twee nummers uh, horen. Uh, maar eerst hebben we Nederlandstalige Hip Hop. En daarna mogen jullie weer. Uh, en die Nederlandstalige Hip Hop die komt uit Zaanstad. En de man heet Marvin Adam. En hij heeft uh, samen met Silky Drip dit nummer uitgebracht... in de tijd dat ze uh, op een gegeven moment ook bezig waren in... Een bungalow, want uh, ze werden ook op een gegeven moment ook een beetje opgesloten. En toen dachten ze van, dan nou gaan we maar in een bungalow zitten. En gaan we daar wel een beetje uh, muziceren. En daar is uh, dit uh, dan nog maar eens een keer uitgekomen. Uh, Vorige week uitgebracht. Hier is Marvin Adem, dus samen met Silke Drup en Bungalow. Let niet op mij, mijn glas vol. En voor jou, shine, in Party all night, we zijn unstoppable Want ik ben met mijn boys in de bungalow Rackups in mijn hand, voel me wavy Beetje shrooms en een druppel LSD Baby move met je body, je bent tasty In the woods en de vibe die is crazy Kijk, we staan niet in deze sport Light it up, steek een vuurkoop op Wij gaan door, we gaan door non stop, no, no, no hoe zijn we hier baland? Op een schrijverskamp, goeie vijf, breng me in een trance Aura in balans, oudje Italiaans, maar de planga die is Frans Blink, blink, pinky ring, check hoe de glim Hele fam in de stand, de lobby is militant Iedereen is aan het winnen, sprinkle silky cinnamon Over een productie, ontspannen en bewust hier Creatieve energieën, memorie's en melodieën niet om mij, schenk m'n glas vol En fixer ook voor jou, Zijn zo in groep. Party all night, we zijn onstoppable. Want ik ben met mijn boys in de bungalow. Lady door mij, schenk mijn glas vol en fix rokje voor jou. shine zijn joined Party all night, we zijn onstoppable. Want ik ben met mijn boys in de bungalow. Wave it, iedereen is faded, maar niet uit hoe waste. All the time Remember the time that Michael The squad is met my, the tribal Protected by Jah Almighty This party all night high-fiving in de bungalow high, hi. En bestaat in geen time. We drinken whisky geen wine. Tell me what you need in the supply. Smoke the finest, rock the latest. Ladies wine, whine, fuck anderhalve meter. DJs draaien, nyan geketerd, Bungalow voelt als een kasteeltje. Let niet op mij, schenk mijn glas vol. Fix er ook voor jou, zijn join grow. Mariel en IJs zijn unstoppable. Stop want ik ben met mijn boys in de bungalow yeah. Leg niet om mij, schenk mijn glas vol It's Ik ze rock voor jou, yeah. jij enjoy yeah. een troop Mariel en zijn unstoppable. Stop. Want ik ben met mijn boys in de bungalow In de, in de bungalow In de, in de bungalow In de, in de bungalow, in de, in de bungalow. Ergens in de Brabantse bossen in een bungalow, daar hebben ze in de tijd dat niemand naar buiten mocht, hebben ze op een gegeven moment besloten om er een beetje muziek bij te maken. Marvin Adam samen met uh, Silky Drip uh, bungalow. Hij is hier overigens ook uh, geweest deze Marvin Adam. Maar uh, we gaan weer uh, terug uh, naar uh, de, de kant uh, waar gespeeld wordt. En zowaar, het zijn de twee broers uh, die uh, met uh, T-Rex bezig zijn. Hmm. Die het volgende nummer uh, gaan uh, laten horen. Zal ik even het uh, papiertje er even bij pakken. En dat nummer dat heet Special Day. Yes. Ja. Eén van onze oudste liedjes. Lovely weather, many people brought together Parents are dancing while the children play An answer reaching from ovation, Standing dressed for the occasion So much love and sex, a sunny day A special day, the thing We all came for a leaving Everything happens for a A higher plan to achieve him Comparing bodyless avenger I wish I could be so sure I'm not over optimistic Like I think I'm realistic Don't believe in heaven, no And still this is fantastic, It's super kind of calorie is Look at their faces and you Ik zou zo Inderdaad, uit een hele uh, ja, akoestische versie van uh, het nummer wat we net hebben gehoord. Special Day. Uh, inmiddels zijn Timen en Jeroen ook in uh, beeld. Dus uh, ja, dat duurt altijd even een paar seconden voordat ze in uh, beeld uh, zijn. Want uh, er zit ook een beetje vertraging uh, op de lijn. Dat is altijd wel leuk. Uh, maar uh, we gaan toch echt uh, afsluiten. Want het laatste nummer komt eraan. En dat is ook alweer eentje waar je bij mag doordenken: namelijk Killing Machine. Hier zijn ze allemaal en voor de laatste keer vanavond T-Rex. In de boeken als een cult-klassieker, heren. Dus. Uh, Killing Machine was dat uh, van uh, de heren van T-Rex. We gaan uh, op naar het volgende telefonisch interview. Maar eerst doen we dat uh, met het werkje. wat ze. niet zo lang geleden hebben uitgebracht, namelijk vorige maand. De balcony van SAI Hollywood. Met uh, de balcony. En uh, daarover gesproken, we hebben de frontman aan uh, de telefoon. Dat is uh, Niels Buis. Uh, goedenavond, Niels. Goedenavond, Jaap. Ja, ja. Uh, je was al wel een beetje een vliegende starter, volgens mij met die balcony. Want uh, het gaat ineens ook uh, vrij snel in Indieland, heb ik uh, me laten vertellen. Oh, nou ja, het is inderdaad, hij uh, kwam ook best hoog binnen in de Chart. Ja, maar ik. Um... Hoe zal ik het zeggen? Ja, wij werden eigenlijk uh, net voor uh, het uitbrengen van de platen geïnterviewd door onze lokale uh, nieuwsblad. Ja. En die zeiden ook, uh, nou, wat denk je ervan? Ik zeg, nou ja, ik, ik verwacht er... Kijk, ik zou, ik... het hoeft niet per se iets te worden, ja. maar uh, als, uh, als mensen het op zouden pikken, zou het me aan de andere kant ook niet verbazen. Ja. Maar en, en, en is het ook opgepikt in, uh, in jouw beleving? Nou ja, het, het, het doet wat ik hoop op dit moment. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, het is de alternatieve kant van, uh, van Nederland. Hè? En ook dan nog eens, want jullie komen uit Volendam. Ja, uh, wat, uh, wat toch weer de andere kant uh, uh, vertegenwoordigt. Dat zijn jullie dus. En niet ja. uh, zeg maar de mainstream, wat we een beetje kennen van de Nika Simons en noem ze maar op. Nou ja, dat klopt, ja. Wat grappig is hoor, want als je los van uh, de bekende Volendammer artiesten... Uh, maakt eigenlijk niemand hier verder die muziek. Nee. Het is eigenlijk allemaal wel uh, indie rock en... Uh, ben je een singer-songwriter en uh, dat soort het alternatieve werk meer. Ja, ja want uh, jullie zijn niet de enige. Lorne Ipsum is uh, de andere band. Dus, uh, ja, de, Ja, zijn goede vrienden van ons. Vrienden ook van jullie, muzikale... Ja, zeker. Gezien, ja. Um, nog iets anders, want je bent ook nog uh, songwriter. En ja, ik, ik heb maar laten vertellen dat uh, jij samen met uh, collega, radio-collega Roy de Smet, die is hier ook uh, ooit uh, geweest als muzikant, en... De heer Frank Bond vorige week uh, in een platenwinkel hebben staan spelen. Wat, uh, hoe was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja, het was eigenlijk een beetje een ongedwongen sfeer. Uh, eigen muziek spelen en een beetje praten over onze laatste vondsten op vinyl En een beetje onze invloeden, een beetje dat uh, werk. Ja, ja uh, een soort uh, podcast, maar dan in een platenwinkel, zoiets. Ja, ja zo zou je het eigenlijk <laughs> wel kunnen zeggen, ja. ja. Um, wat, wat, wat is er dan, dan uh, meer wat je dan uh, laat horen, uh, afgezien ja. van saaie Hollywood? Nou, uh, ik, uh, ik ben van jongs af aan opgegroeid met allerlei soorten muziek. Dus uh, gewoon simpelweg omdat mijn ouders erg een muziekliefhebber zijn. Mm -hmm. En uh, ja, ik uh, hou daardoor zelf ook heel erg van uh, countrymuziek. Ja. Dus en dan uh, voornamelijk ook van uh, John Prine en... Uh, ja, uh, ook meer moderne artiesten zoals uh, Sturgill Simpson en uh, Tyler Childers. En uh, dat, ja, dat vind ik gewoon te gek. Dus ik, ja, en dan, ja, dan hoop je maar dat, uh, dat wat jij zelf maakt, dat dat daar een beetje op lijkt. Nou, ik durf niet te zeggen dat het in de buurt komt, maar... Uh, ja, ik, als ik moet zeggen... Uh, ...Three Chords in the Truth... Uh, ...daar eem uh, ik wel een beetje op eigenlijk. Ja. Ga, je, ga je dat ook op uh, termijn... ...zelf ook nog uitbrengen? Uh, uh, ja, van... ja, zeker weten. Ja. Want dat uh, wordt natuurlijk ook... ...heel erg interessant. Ja, ik word nu ook weer... Uh, ...op een gegeven moment weer gefilmd. Uh. Dat is altijd wel leuk uh, met dit soort uitzendingen. Um, maar, uh, Sai Hollywood... ...dat is weer een heel andere tak... Uh, ...van de muzikant. Hoe ben jij aan die andere drie jongens uh, gekomen? Of uh, hoe is dat gegaan? Nou, um, nou, in Volumen is eigenlijk best wel, uh, vooral tien jaar geleden, was er best wel een bandje zien gaande. Met uh, ja, jongens van veertien die gewoon uh, massaal bandjes stappen. En uh, dus eigenlijk vanaf die tijd heb ik in vele bandjes uh, gezeten. En uh, daar ken ik die allemaal van. Dus op een gegeven moment viel mijn uh, uh, vorige band uit elkaar. En toen dacht ik, ja, wie zijn de best beschikbare muzikanten? Die is even gevraagd, ja, en dat zijn dan natuurlijk wel mensen die je gewoon echt al wel uh, de meeste die je jaren kent al van uh, waar je samen mee hebt gespeeld, mm -hmm. al eerder, of uh, waar je mee samen in een hebt opgetreden, en die je gewoon kent van het uitgaansleven. Ja. Dus ja, en uh, die, toen heb ik uh, daar uh, drie hele fijne muzikanten uh, van uh, weten te plukken. Wie zijn dat? Want dan kunnen we meteen nou, ook uh, de mensen erbij uh, noemen. Ja, dat zijn niemand minder dan... Klaas uh, Steur, de drummer... Uh, Robert Toll, de guitarist... en uh, Jos de Boer, bassist. Hm? En wat ook nog wel een leuk feitje is... Uh, om te noemen, is dat... Uh, onze bassist, Jos de Boer... dat is... Uh, de jongere broer van Tim de Boer, de bassist van Mips. Ja, dat dacht ik al. Ik denk, ja, de naam de boer, dat zegt mij natuurlijk wat. Want Tim, ja, die komt 8 juni weer. dus, dus <laughs> maar, dat, dat ja, het is. Maar het is allemaal ja, dicht bij elkaar natuurlijk in, in dat opzicht. Ja, zeker. Ja, hebben jullie ook wat aan elkaar in dat opzicht... als, als het gaat om elkaar om sleeptouw te nemen... Zeker wel, ja, um, we spelen vaak met elkaar samen, zowel in het dorp als buiten het dorp. En daarnaast ook, weet je, voor het opnemen van platen vraag je elkaar advies. En uh, voor het uitbrengen daarvan, van goh, hè, uh, waar, waar meld je dat allemaal aan? En uh, hoe zorg je ervoor dat je in een afspeellijst komt? Maar ja, als je dat voor het eerst doet, dan uh, zit je toch wel met heel veel vragen. Ja, ja want uh, dat is natuurlijk ook uh, uh, min of meer de bedoeling met de, met de muziek. Um, nu komt de tweede single eraan, daar gaan we het zo nog even over hebben. Ja. Maar is dit ook ja, min of meer de, de, de, het startschot voor meer singles? En misschien wel een EP die jullie nog willen gaan uitbrengen? Ja, zeker. Ik weet nog niet of hierna nog een single komt of meteen al de EP. Maar ik kan wel verklappen dat dat nog aan het begin van de zomer is. Aha, dus, we, de, dus dan krijgen we gewoon nog uh, meer nummers uh, van SAI Hollywood uh, uh, op ons bordje. je ja. kiezen, dat zit er zeker aan te komen. Ja. Um, nou ging de balcony uh, meer over Romeo en Juliet, had ik uh, gelezen. Maar deze ja. gaat weer over iets heel anders. Ja, dat klopt. Ja. Vertel! Ja, dit, deze plaat gaat eigenlijk gewoon over het feit dat je in de moderne samenleving. Alles wat je ziet, alle trends, al is het in een magazine, al is het in de mode, al is het in de muziek, al zijn tv-series of films, het lijkt elke keer weer een, een, een. komt er weer een oude trend terug uit voorgaande jaren dan zie je ineens weer dat de kleding van de jaren 70 weer heel erg terugkomt, noem maar wat of dat uh, films weer uh, de laatste tijd weer heel erg uh, films en series weer in die oude Westen-vibe gaan zitten als je praat over Yellowstone. en uh, dat soort dingen, maar ik weet dan zelf niet of ik het dan wel net zo goed vind als dat het toen was, of dat het eigenlijk allemaal maar een slap aftreksel is <laughs> en ja, daar ben ik zelf nog niet zo goed over uit en ik, en ik uh, weet ook niet of ik dan zelf heel erg hypochiet ben als ik dat zeg. Want ja, ik dans zelf gewoon lekker in mee. Ja, uh, oké. Okay. Uh, want ja, ik heb bijvoorbeeld laatst uh, ben ik naar de bioscoop geweest naar een film uh, Meet Me in the Bathroom. En dat gaat dan weer heel erg over die uh, New York muziekscene in de jaren 2000 de Strokes, Interpol, Yeah, Yeah, Yes, yeah, Kings of Lien. ja En dan denk ik van, ja, dat is toch wel heel... Uh, als je dat terugluistert en je legt ons uh, daarnaast... Ja, dan zeg je wel van, ja, dit is ook wel... Uh, weet je, het is niet uh, onduidelijk waar de invloeden vandaan komen. Ja. Um, nog even de afsluitende vraag. Want uh, een band zoals jullie die eigenlijk uh, goed en wel bezig is... Er zijn ook uh, plekken waar jullie te vinden zijn op het wereldwijde web. Waar uh, kunnen we ze jullie vinden? Uh, ja, wij hebben een Facebook page, we hebben een Instagram page en wij hebben gewoon, uh, wij zijn op Spotify te vinden en ik denk dat je ons op YouTube ook kunt vinden. En ik denk dat als er eenmaal straks uh, merch en alles komt en als er een EP is, dat er uh, in de ticket, in de, wellicht in de toekomst ook een website komt. Kortom, dat staat allemaal op stapel. Ja. Dan gaan we hem laten horen. Hier is de nieuwe single. Morgen is hij allemaal te vinden op streamingsdiensten en weet ik allemaal wat nog meer. Saai hallo met Back It Up. <middels> leuk. Deze dame die hing van de week in de, de Instagram messenger de chat functie. Die zei ja ik heb nu uh, toch echt het materiaal uitgebracht. Uh, uh, might delete later. Dat is een project van Anna met die drie N'en. Weet je het nog? Want daar, die dame zit erachter. En ze is al bij het grote 3 voor 12 al te zien geweest. Dus wij zitten dan slechts nog een beetje... Ja, leuk dat we meedoen. En voor de rest het lokale en regionale gedeelte. En als we het dan over het regionale gedeelte... Dan komen we weer uit bij de vier heren die vanavond hier hebben opgetreden. T-Rex, Timon, uh, Berlijn. Maarten en Jeroen, want dat zijn uh, de vier van T-Rex. Allereerst de vraag, hoe vonden jullie het? Ik vond het super gaaf. Ja, het <laughs> was ja, super gaaf. Ja. Dat was echt hartstikke leuk, dankjewel. Ik nee, uh, ja, vond het echt een hele leuke ervaring zo. Ja? ja, ja, ja zeker weten. Is, uh, zijn jullie nog nooit eerder bij een radioprogramma nog ergens binnen geweest? Of, uh, of? Uh, jawel, jawel. Bij Alkmaar, denk ik. Ja, en uh, bij een radioprogramma The Basement. The Die Basement? Volgens mij ja. is dat... René Bremers. Correct. Correct. Dat ja, ja, ja, ja. Zeg zijn ze naam nou niet drie keer, dan verschijnt hij zo. Nou, nou, goed, het maakt niet uit. Maar uh, nee, René zit ook uh, in mijn vriendenkring van uh, uh, Zuckerberg. Dus uh, ah, uh, uh, ja, er zijn nog altijd mensen gewoon actief hè, bij uh, Facebook. Alleen, uh, zo, zo ben ik er ook eentje, maar uh, we kregen afgelopen zaterdag uh, te horen, daar zitten de zeik op Facebook. En uh, daarom uh, zit ik wat liever ook graag op Instagram. En dat is veel leuker. Hmm. Toch? Of niet? Of... Ja, bij sommige ja. dingen moet je gewoon niet... Uh, de commentaren gaan lezen. Want dan word je alleen <laughs> maar defensief. Ja. Ja. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om? Want, uh, want ja, jullie maken toch ook... Uh, best wel even muziek en... Uh, teksten waar jullie hier en daar nog wat tegen schijnen lopen, lopen te schoppen? Of, uh, uh, dat, dat, het is een inspiratiebron ook meteen voor onze teksten. Oké. Okay. <laughs> ja. is, is het ook bewust een beetje gewoon uh, even voeren? Uh, wat, wat rood vlees in daarheen en, gooien en kijken wat je dan voor terugkrijgt? Niet ja, maar eerlijk. tot nu toe is er nooit iemand naar ons toe gekomen die echt beledigd was of zo. Nee, dat hebben we nog niet meegemaakt. Nee. We, we hebben nog geen mail uit Den Haag binnen, dus ik denk dat het nog goed zit. <laughs> die nee, komt kom, kom morgen man. pas. Die <laughs> komt er nog aan. Ja, We ja, hebben nu ja, pas ja. net gespeeld. Da, daar ja, moesten ja, we over daarom. debatteren, neem ik aan. ja. ja, ja, ja. ja super, super gaaf. gaaf. Ja. Ja. Uh, maar uh, zijn jullie zelf wel tevreden over uh, de plek waar jullie uh, min of meer. Opereren alk uh, Want het, Jeroen zei het eigenlijk al, je ziet het steeds meer terug. Maar uh, doet dat uh, jullie wel deugd dat dat weer een beetje weer aan uh, terugkomt? Ik, ik vind het echt heel gaaf dat het weer terugkomt. Ja. ja want mensen uh, uh, hebben in de afgelopen 10 jaar, 15 jaar weinig speelplek gehad mm. in uh, de regio, vond ik. Mm. En daar vind ik het nu zo mooi dat er weer wat meer cafetjes, wat meer kleine kruggen, de deuren open gooien. Mm, ook voor ja. bands zoals wij, dat wij lekker op de beunen mogen staan. En ook weer die ervaring erbij kunnen klikken. Het is dan gewoon... natuurlijk naast een plek als Victory die er al is. Maar bijvoorbeeld uh, in juni spelen we daar ook in het Bierhuis. Dat zijn echt van die kleinere cafetjes die ook gewoon bands boeken nu. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Ja, het is gewoon heerlijk dat je nu weer voor de alternatieve scène weer ziet. Dat daar gewoon weer uh, mogelijkheden worden gemaakt om uit te gaan. Ja. Ja. Jongens, dank jullie wel voor de komst. En graag, ja, dankjewel ja, voor de uitnodiging. En graag tot een andere keer. Dat waren ze, de, de heren van T-Rex. En uh, we gaan er nog uh, eentje laten horen. Uh, ook van het Excelsior label. Maar ze zaten ooit vroeger bij King Forward Records uit Volendam Want Frank Bond heeft ze ooit ontdekt. Peel of pale puma. Pale Puma En puma. Cigarette Still Burns. We sit Puma, Paal Puma. Ja. Ik ben er ook nog nooit uh, helemaal uit over uh, precies uit uh, moeten spreken. Uh, Cigarette Stillburns. Uh, ze zijn ooit uh, ja, in 2019 begonnen met uh, Silver Gold. Daarna kwamen er dus twee singles bij het uh, label van King Forward Records. Want uh, daar uh, zijn ze eigenlijk min of meer bij mij op de radar uh, gekomen. Maar sinds kort uh, heb, uh, uh, heeft uh, Excelsior de slag uh, geslagen. En uh, deze band naar binnen weet het hengelen. En Secret Still Burns is dus die eerste single. En er komt nog meer materiaal van deze band aan. Uh, het is ook uh, tegelijkertijd een beetje een band uh, die... Uh, ja, uh, dat is een goed label, denk ik eerlijk gezegd. Want daar uh, komt meer uh, van dat soort bands naar voren. Zoals Elephant, om maar even een dwarsstraat te noemen. En bijvoorbeeld ook, uh, helemaal aan het begin, Parker Fans. Um, we zijn zo'n beetje aan het einde gekomen van, uh, van dit, uh, deze 3 voor 12 noord hollandse vloedgolf van deze april aprilmaand. Uh, we komen, volgende maand is er weer eentje. Dan komt Elena spelen en dat is op 25 mei. Uh, dat is nog even een, een beetje ver weg, maar dan uh, komt zij. Uh, de komende twee weken even niks. En op 11 mei is naamloos de volgende gast in Alternative FM... En dan gaan we met hem praten over het materiaal wat hij heeft uitgebracht. De afsluiting. En dit keer is hij weer van Francis Alban Blake. En het nummer dat nummer heet On Darkness. Tot volgende week. Said, I'm a ghost, so I was forgotten. Like pain and smoke. Still, I bring the autumn, I fill the house, I'd whisper through the tall trees, form figures in the clouds, a phantom saint and be Thank